Dit is Jeroen Tjepkema bij het NOS Journal. De meeste leraren zijn negatief over passend onderwijs. Van de leraren in het basisonderwijs is ruim de helft ertegen. In het voortgezet onderwijs is die groep nog iets groter... blijkt het onderzoek onder 1600 leraren en schooldirecteuren door DUO. Passend onderwijs werd een jaar geleden ingevoerd... en is bedoeld om kinderen met autisme en gedragsproblemen... vaker in het reguliere onderwijs te houden. Veel leraren vinden dat het ten koste gaat van andere kinderen in de klas... Leraren zien de invoering van passend onderwijs vooral als een bezuiniging. De geheime dienst AIVD heeft opnieuw tegen de regels in gesprekken afgeluisterd tussen advocaten en terreurverdachten, staat in een brief van minister Plasterk. De inlichtingendienst onderschepte niet alleen telefoontjes, maar ook e-mails tussen de verdachten en het Rotterdamse advocatenkantoor Zebrechts en Saai. Al eerder ging de AIVD in de fout bij een Amsterdamse advocatenkantoor. CDA-leider Buma wil dat er veilige havens komen voor vluchtelingen in Syrië en mogelijk ook in Irak en Libië. Door plekken te creëren waar mensen veilig kunnen leven, moet worden voorkomen dat ze massaal naar Europa blijven komen, zegt hij in een interview met Nu.nl. Buma wil dat in die landen ook Nederlandse militairen kunnen worden ingezet die onder de vlag van de WN of de EU zorgen voor vrede en veiligheid voor vluchtelingen. Nederland en Marokko hebben nog steeds geen afspraken kunnen maken over de uitkeringen. Minister Asscher van Sociale Zaken wil de uitkeringen voor Marokkaanse Nederlanders in Marokko met 40% verlagen. De levensstandaard is daar namelijk veel lager. De regering in Rabat is daar tegen. Al maanden probeert Ascher achter de schermen met Marokko een nieuw akkoord te bereiken. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister nu dat hij nog wel naar een akkoord streeft. De VVD wil het bestaande verdrag zo nodig opzeggen per 1 januari 2017. Het weer wisselend bewolkt, met nu en dan een bui en af en toe zon. In het zuidoosten eerst nog veel regen, maar die trekt weg. De maxima liggen vandaag rond 19 graden. De rest van de week lichtwisselvallig en aan de frisse kant met 17 na 18 graden. Dit is. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er is sprake van een normale ochtendspits in de Randstad met de meeste files rond Amsterdam en Utrecht. Dit zijn de opvallende files, de langste vooral. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij de afrit Bunschoten, 5 kilometer. De A7 Hoorn-Zaandam tussen de afrit A. Vanhoorn en de afrit Weide-Wormer 8. De A9 Diemen-Alkmaar bij knoop het Batuverdorp in beide richtingen 5 kilometer. Op de A10 is een ongeluk gebeurd. Volendam, Nieuwendam. Tussen knap het Watergraafsmeer en knop het Amstel. Drie kilometer, dus de A10 Oost is dat, richting Den Haag. De A12 Utrecht Den Haag. Veel vertraging vanochtend tussen Blijswijk en Den Haag Malieveld. Over vijftien kilometer langzaam rijden. De Velse tunnel is even dicht richting Beverwijk in de A22. Dat heeft te maken met een te hoge vrachtwagen. Op de A27 Utrecht-Breda was vanochtend een ongeluk bij de brug bij Gorkum. Er staat tussen Noordloze en Nieuwe Dijk nog 12 kilometer file. Maar de weg is wel vrij. De N11 ten slotte, Bodegraven leiden voor Zoetewoude-Weipoort, 2 kilometer file. Tot zover de verkeersheer. Van U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Heb je nog dat zomerse gevoel, uh, Albert-Jan? Heb je hem vast? Ja. Heb je hem vast? Dat is mooi! door de uh, El Perdon uh, van uh, Nicky Jam als eerste plaat. Die zijn weer van drie uur. Welkom terug bij Zalvert op Zondag. Handtekeningen worden flink gezet hè, bij, uh, bij jouw ja, tafel. Ja, geweldig, geweldig. Ze komen zelfs de handtekeninglijst ophalen en dan de hele familie even laten tekenen. Kijk, Helemaal goed. zo zien we het He, graag. Zo zien we het graag. Uh, waarom was het net even zo stil op de radio? Uh, wij hadden het nieuws. Nou, dan was het dus geen nieuws. Jawel, er was nieuws. Oh. Alleen dat hoorde jij niet. Oh, okay. nee. En, en wij hier op strand dus ook niet. Nee. Oké, okay. goed. Uh, welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort op zondag. Wat gaan we tweede uur doen? Uiteraard de evenementenagenda rond de klok van half vier. Nou, de vakanties zijn, uh, naderen hun einde. En ook zo, ja, de, laten we zeggen, de evenementen nemen ook weer wat af. Want wat hadden we toch in augustus een uh, aantal evenementen. Komt er komt trouwens nog een hele grote aan. Het KLM open. Dan hebben we het over golf. Maar daarover later meer. Uh, tussen de door hebben we natuurlijk... Zandvoorts nieuws in het kort. En we gaan uh, over uh, een tweetal platen weer schakelen. Live schakelen we met het circuitpark Zandvoort. Want daar uh, wordt momenteel de derde dag van de historische Grand Prix verreden. En daar voor ons is aanwezig Willem van Densen. Dus genoeg reden om ook de komende uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM live vanaf het strand. En ik denk, ik ga nu met draaien, daar ben ik er maar vanaf, hè. <lacht> Heel, Heel goed, Julio. Dus, <lacht> Speciaal voor Albert Heung.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 En tus cariciën, mis sufrimientos acarrearé. Están separados Alle oh, handtekeningen ja, ja, Dit begint op werken te lijken. Rob. Heel goed, heel goed. <laughs> Keremie Mucho. Dat was uh, Julio Iglesias. Ik Vond je ben, leuk? Ik ben je zeer erkendelijk. Nou, ik had, het, het Spanje gevoel had ik helemaal. Ik heb het graag voor je gedaan. Dank je. Oh, Dank je. Zo dadelijk gaan we naar Willen van deze op circuit zal zo voor tijdens de Historic Grand Prix. De race die daar verreden wordt uh, dit uh, weekend en ook op uh, deze zondag.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 The feeling that this won't work out I'm digging, don't want you by my side Me, I'm a wreck Grow have to push Flick intro vinyl feet in the rush I dig for that one And I open the hood It's taking all day from the en dat was de zin van Kovac. de Digging. Ja, we proberen verbinding te krijgen met Circuit Park Zonfort, Met Willem van Dezen. Maar daar is zoveel lawaai natuurlijk. Dus waarschijnlijk zal hij de telefoon niet horen op dit moment. Albert-Jan? Uh, nou, mijn collega is al uh, aan de telefoon. En die probeert het steeds weer. Maar goed, dat kon, wellicht dat het dat later komt. Maar het ene evenement is nog niet afgelopen. Over het volgende zit er alweer aan te komen. En dan hebben we het over het KLM Open. Het uh, golftoernooi. Hier op de Kennemer Golf Country Club. Alleen de winnaar van vorig, van vorig jaar zal daar niet bij zijn. Dat is echt... Eigenlijk min of meer een, een ongesproken, een uitgesproken wet... dat als je zo'n toernooi wint, dat je dan ook het volgende jaar erbij bent. Maar 18 golfers uit de top 100 van de wereldranglijst zijn volgende maand actief op het KLM Open. Een uitgesproken wereldtopper is er niet bij. En ook titelverdediger Paul Casey ontbreekt. De Engelsman geeft de voorkeur aan een lucratief toernooi in de Verenigde Staten. en Dat is jammer. Het is zeker 15 jaar geleden dat de kampioen van de voorgaande jaren niet aanwezig was. al Aldus toernooidirecteur Daan Sloter. Die afgelopen week de startlijst presenteerde... Is hij er? Ik heb er? Hij is dat. Dan gaan we gelijk door naar het circuit. Oké. Okay, nou, daar komt je aan. Race Radio, Pit, Report, Pit Report. Ja, we schakelen live over naar het Circuitpark voort. naar Willem van Dinsen. Nogmaals goedemiddag, Willem. Willem. Ja, ik hoor hem heel, heel, heel. Ik oh, wacht. Je hebt het andere. Nee, oké. Okay. Ja, doe maar. Ja, ja. Willem, ja, ja. nog ja, ja. een historische Cambrie uh, hier aan de gang. Ja, we zijn niet bezig met uh, wat tweewielers, uh, 50 CT's onder andere, waar in het verleden uh, Nederlanders uh, veel succes mee hebben behaald op uh, ...die specials, de in de motorsport... ...wereldkampioenschappen en dergelijke... ...die zijn nu bezig met een uh, demo... ...en dat is altijd leuk om uh, te zien... ...en ook om te horen... Vooral die 50e zetjes met die... ...snerpende motoren... Ook auto's, ja, die... country uh, die we net gehad hebben, uh, zou ik maar zeggen... ...die gewonnen is door uh, Lions... Uh, ...met een heskend. Uh, ...leuk en mooi om te zien... Uh, ...was dat ook uiteraard... ...Squid zo Sport in het teken... ...van de historische country. ...en dat, had, uh, ja, dat daar stonden de mensen is so, wel uh, duidelijk. Uh dit weekend, uh, Over het weekend dan uh, ruim 52.000 uh, toeschouwers op, uh, op het circuit. En dat is uh, uiteraard geen uh, aantal om je voor te staan gehouden onder deze mooie weersomstandigheden. Uh, Ik doe alsof het al afgelopen is. Uh, daar is geen sprake natuurlijk na de demo uh, en de motoren. krijgen we nog een drietal uh, races. De volgende is de 1K GTTC uh, race. En dan krijgen we ook nog een historische uh, Formule 2 race. En als Vandaag hebben we dan een uh, Formule 1-race van pre-1961. En als we even teruggekeken naar gisteren dat was dat wel uh, de leukste race om te zien. En er werd gestreden alsof het uh, nog steeds om een uh, Grand Prix uh, overwinning ging. En dat, uh, ja, dat is uh, geweldig om te zien. En uh, dat die mannen met die auto's uh, nog zo strijd met elkaar aan ja, dat is genieten. Ik zie wel inmiddels dat er al veel teams uitklassers die hun wedstrijden gedaan hebben. En bezig zijn met het afbreken en inladen van de spullen. Omdat ja, ik sta dan binnen een lange thuislijst van de maar programma niet meer. Het nog steeds leuk op... Vietpark Zandvoort en een geweldige sfeer. Ja, Willem, wat uh, gisteravond ook over geweldige sfeer gesproken. De parade door het, uh, door het centrum van Zandvoort. Wat een spektakel was dat, hè. Ja, dat was zeker gewoon. En ook een uh, opkomst uh, natuurlijk, uh, om van te dromen. Ik denk dat uh, veel horeca-ondernemers in het dorp daar ook blij mee zijn geweest. Uh, alles natuurlijk onder deze, uh, onder deze heerlijke weersomstandigheden. Vroeger in de avond uh, was het al druk in het dorp. Uh, de parade liep wat op zich wacht, uh, maar niemand die daarover gezeurd heeft. En de afsluiting gisteravond het vuurwerk uh, zo rond half elf. Ja, was ook geweldig om te zien. Ja, zeker. Nou, in ieder geval weer een uh, mooi weekend voor uh, Zandvoort. En die parade van uh, gisteravond, ja, die ging nog wel even door, hoor. Ja, tot in uh, de late uurtjes, wou ik zeggen. Zo rond een uh, uurtje of tien uh, reed de laatste auto door de haltestraat Dus een mooi feest. Straight up, nou tell me. Ja, CFM zit het hele weekend live uh, op het strand vanaf 10 uur s ochtends. Zaterdagmorgen zijn we begonnen met Goedemorgen Sanford. En we gaan nog eventjes door tot aan uh, 5 uur vanmiddag. We zitten tussen Thalassa en Ahoy. Dus wil je radio komen kijken en luisteren, dan ben je van harte welkom. En natuurlijk ook je handtekening zetten. Dat is het belangrijkste, Albert-Jan. Ja, want waarvoor zitten we hier eigenlijk? Ja, waarom zitten we hier eigenlijk? Nou, Buiten het mooi weer, maar... Voor de laatkomers op het strand en voor degenen die later hebben ingeschakeld op 106.9. Ja, waarom zitten we hier eigenlijk? Nou, momenteel voeren Zandvoort en heel veel andere kustplaatsen. Een actie tegen de komst van 700 windmolens. U hoort het goed, 700 windmolens van wel 200 meter hoog vlak voor de kust. Ter hoogte van waar wij nu zitten, tussen Strandtent 18 en 19, staat een grote paal waar een platform aan hangt. Om de 6 uur nemen 40 protesteerders. Om de 6 uur bij Toebeur plaats op dit platform. Om aandacht te vragen voor dit probleem. En mensen aan te zetten tot het zetten van een handtekening. Het doel is om tussen de 50.000 en 100.000 handtekeningen te verzamelen. Nou hoorde ik net dat er 52.000 mensen op het circuitpark rondlopen. Dus als je daar bij de uitgang gaat staan, dan komen we een heel eind. Het doel, dus, zoals gezegd, is dus tussen de 50.000 en 100.000 handtekeningen te verzamelen. Die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 die opgewekt wordt door de windmolens... maar vraagt de minister de molens verder weg te zetten. Bijvoorbeeld, een optie is bij IJmuiden-Ver... waardoor de horizon gevrijwaard kan blijven van verdere bouw... Uh, vlak voor de kust. Volgens de actievoerder zou dit de kosten gaan van de economie in de kustplaats. Niet alleen dat, maar ook voor de strandgasten... en gasten van uh, de diverse badplaatsen, met name natuurlijk ook Zandvoort. Uh, ja, als dus je de hele dag tegen die windmolens aan moet gaan kijken... dan uh, word je ook niet vrolijk van. Nee, is avonds helemaal niet. Is nachts met, al helemaal met niet. Met die knipperende lichtjes. Nee, er was alleen maar zei van... Het Red Light District in Amsterdam gaat naar Zandvoort. Ja, sowieso is het La, ook. Laten we hopen dat het niet zo ver komt. Dus zet uw, vergeet niet uw handtekening te zetten... als u straks uh, richting uh, de diverse thuishavens gaat. Mocht u uw handtekening nog niet gezet hebben... u bent van harte welkom hier aan de standtafel... uw handtekening alsnog te komen zetten. Ja, je kan ook een uh, CFM Flyer bemachtigen trouwens uh, vandaag. Waar is die voor dan? Ja, voor uh, nee, die krijg je van Maya en die is voor de CFM-app onder meer. En die is gratis, hoop ik? Die is gratis. Oh, heel goed. Gratis goed. verkrijgbaar bij Mar ja, hier op het Salfoortse uh, strand. En dat is dus... ook mooi. Dan zit je in Amsterdam bijvoorbeeld. En dan kijk je op de beachcam hier op het strand. En dan kan je zien of het mooi weer is. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. handig. Kijk, helemaal goed. Zo dadelijk de evenementen. Geen ijs wat korter dan je gewend bent. Maar er zijn toch nog wel heel veel evenementen. Mooi naar dit naar Slaat lekker dingen. Want jij is lastig. Nog meer jij. Is fantastisch toch. Gij hey, is wat ik zei tegen haar.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 Sla, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Is wat ik tegen tegenhaat. Sla, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Die dagen daarna met sms gevuld. een bericht, terugbericht, geen bericht. Shit, in spanning aan het wachten op het geluid van de Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen. Ik ben verre van het playen. Te dus speelde het op 7. Vroeg om mijn eerste date ergens in een pittoresk café. Zo gezegd kon ze rustig aan Een overduidelijk geval van elegantie.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 maar je, gaan ze slapen. Ja, dat is even lekker. Ja, de, ja die ruud Jals, die kijkt me weer aan. Ja, inderdaad slaapverwekkende radio, dat wilde hij eigenlijk zeggen natuurlijk. Hè. Ja, ik kan ja, niet lezen. We weten wie niet zegt. Precies. Het is tijd voor de evenementagenda. Nou, Omdat ik zo aandringt. Ja, heb je wat? Goed. Nou, heb maar... je wat? Heb je wat? Ik bedoel, ik uh, zou u niet meer adviseren om naar het circuit te gaan. Want daar is nog de, tot een uur of een vijf de historic Grand Prix Zandvoort aan de gang. En naar verluidt 52.000 gasten op het circuitpark Zandvoort. Een geweldig resultaat voor een geweldig evenement. Maar waar u wel naartoe kan in de komende tijd is naar uh, het Zandvoorts Museum. Want daar is de, de historic Grand Prix tentoonstelling. En uh, dat is eind augustus. Dus heel Zandvoort staat dan in het teken van de historische Grand Prix. Het Zandvoorts Museum wordt ingericht als Hall of Fame. En gaat over de historische Grand Prix van Birra tot Lauda. En zal in het teken staan van de 22 winnaars. Die in de 34 Grand Prix die in Zandvoort zijn verreden. Zandvoort hebben gewonnen. Dat allemaal nog tot 4 oktober. En hadden we onlangs de, e de Europese kampioenschap zandsculpturen al hier in Zandvoort. En uh, de, da, daar waren dus meerdere zandsculpturen. En als deelnemers aan de EK zandsculpturen hebben zeven carvers, want zo heette ze dat. In een week tijd ieder een berg zand van negen kubieke meter verwerkt. Tot de prachtigste kunstwerken uh, met een bijzonder oog voor detail. En als thema was Van Gogh en tijdgenoten doorgevoerd in de beelden van zand. En uh, het winnende sculptuur La Tristesse Durera Toujours. Gemaakt door de Nederlander Gazendam. Uh, die, is die is kampioen geworden, Europees kampioen geworden. Gaan we door naar het Circus Zandvoort en wel naar Cinema Nostalgie. Een uh, uh, activiteit die één keer in de maand op de dinsdagmiddag uh, plaatsvindt. En dat is voor 50-plussers. En aanstaande dinsdagmiddag is het tijd voor Funny Lady uit 1975. Met Barbara Streisand, James Kaan en Omar Sharif. En dat begint allemaal om 1 uur dinsdagmiddag aan het Gasthuisplein nummertje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 Gaan we door. Maken we een stapje naar 5 september. Dan is het weer tijd voor de Buddha at the Beach Dance Party. En dat speelt zich allemaal af in de haven van Zandvoort. Strandafgang Paulus Lood nummertje 9. De entree betraagt 10 euro. En het begint allemaal om 8 uur s'avonds. En het duurt tot 12 uur s'nachts. Lekker dansen op zomerse global mix van Jazzy Grooves. Dat allemaal op 5 september in de haven van Zandvoort. Strandafgang Paulus Lood nummertje 9. Nou, en niet alleen de grote golfers gaan aan de slag. Maar ook de amateur -golfers, Want op 7 september... Is het weer zover? Het Laurel Hardy Open. Laurel Hardy Open Golf toernooi. Een 18-hals gunshot-wedstrijd. En dat wordt verspeeld op de Open Golf Zandvoort Duintjesveld nummer 3. En dat allemaal op 7 september. Wilt u nog wel inschrijven? Kijkt u dan even op de website van Laurel Hardy. Tot zover. Wil je de te nalezen? Dan kan je dat onder meer doen op de CFM app. Hij is gratis te downloaden in de diverse stores. mi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 Lasciatemi cantare una canzone piano, piano. Lasciatemi cantare, perché want ik ben sono Italiaan, een un italiano, un italiano vero. En blu mooi de dag in denken. Tot ziens, het is een beetje een beetje non più la cantare Ja, nou, weet Het bijna de meteorologische herfst. Wij houden het zomergevoel gewoon vast he, bij CFM. Toch? Was... En, in een, en in één keer goed Rob. Ja, mooi. Wat he? zei je ook alweer? Ja, ja dag. <laughs> meteorologische. Juist, zomer voorbij. Ja, dat gebeurt aankomende dinsdag. We kijken even naar de tussenstanden in de Eredivisie. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Net van die uh, wedstrijden de tweede helft begonnen. AZ tegen Rode SC, daar staat het 0 tegen 1. En Vitesse SC Camber, daar staat het op dit moment 2 tegen 1. De strandbezoekers vandaag dansen even lekker mee met deze fascistische sleds. Last in Music. en een van die strandbezoekers, althans een van de organisatoren van deze actie, is Esther. Dansen ook lekker mee. Goedemiddag ja. Esther. Dankjewel. Hoi. Het stinkt lekker met pan uit hier. Ja, zeker hè. Even een puntje van de orde, recht in de microfoon praten graag. Ja, meneer. <laughs> ja, meneer. Heel goed. Uh, wij hebben dus gezien dat het momenteel uh, John Lemmens uh, uh, de paalzitter is. Jij was een van de eerste paalzitters uh, van deze actie. Uh, Hoe is het met de, onze paalzitter op dit moment? Ja, buitengewoon. In opperste stemming, want het is zijn verjaardag. Nou, nou, wie gaat er nou zijn verjaardag vieren? Midden op het strand, ik bedoel, met zoveel gasten. En dan op, uh, nou niet op eenzame hoogte, maar hij zit er lekker bij... <laughs> En uh, hij, heeft het, hij heeft een feestje. Ja, hij maakt er ook een feestje van. Hij hè? maakt er een feestje van. Hij uh, declameert uh, naar de gasten. En, ja. uh, en uh, hij zo... heeft prachtige dichtregels. En uh, hij we hebben toch... gezongen voor hem. Hij heeft taart gekregen. Uh, de vlaggen hangen aan de, aan de paal. Zo, dus... Zou je ook naar ZFM luisteren, vraag ik me af. Uh, nou, John, moment... als je luistert, zwaai even. Hallo, hallo, breekie breekie. Nee, John, nee. John is in geen zwaar. reactie. John is druk bezig. Hij is in conclaaf, hij is, hij is in discussie met mensen op het strand, of in conclave. Hij uh, roept iedereen toe. Ja, en hij heeft er ook een duidelijke mening over, hè? En ook Zeer. over minister Kamp. We zullen dat dus niet voor de radio herhalen. Uh, nee, nee, dat is niet echt geschikt. Hij heeft een duidelijke mening. En daarom zit hij daar ook. Uh, Esther, hoe gaat het verder? Je was vanmorgen ook al even in de uitzending om even een update te geven. En nu ben je weer even aangeschoven aan de strandtafel. Hoe gaat het met de actie? Nou, we hebben het Knap druk mee, kan ik je zeggen. Er is natuurlijk ook een gedachte voor. En er zijn heel veel strandbezoekers. En wat ik ook heel leuk vind, is mensen komen echt naar onze paal toe. Zeggen, waar kan ik tekenen? Dus dat is uh, heel positief. Daar hebben we het ontzettend druk mee. En uh, ik, volgens mij loopt het hartstikke goed. We hebben eerder vandaag hebben we de paal dus opgehoogd. Althans het platform. Ja, klopt. Uh, met, een, uh, met twee meter. Dus we hebben 23.500 vanochtend erop gezet. Maar ik denk... Zeker weten we het nooit, maar ik durf wel de stelling aan... dat we morgen de magische grens van 25.000 handtekeningen gaan uh, halen. Even, even tussen jou en mij, hoor. Dat is, ja, dat is helemaal grandioos, maar ik heb begrepen dat ik... Volgens mij is hij al incognito in Zandvoort, maar Sinterklaas gaat volgende week ook... Uh... Ja, de paal in. Ja, ja, we hebben wat hulplijnen inderdaad uh, ingezet. Dus een aantal pietlijnen die hebben ons geïnformeerd dat, uh, dat het uh, ja hij maakt zich natuurlijk ernstig zorgen over zijn pakjesboten. Die moeten straks wel het land in kunnen. Die moeten niet verdwalen tussen al die molens. Dus... Hij, uh, hij maakt zich ernstige zorgen. En ik sluit niet uit dat dit dat ook hier komt laten zien deze week. Maar stel nou dat tegen de tijd, want het is woensdag geloof ik dat hij woensdag dat Sinterklaas uh, naar boven gaat. Maar dan, stel die hij dan op 25 staat, dan moet hij wel heel in het klauteren, die oude man. Ja, dan moeten we een paar hullenpieten inschakelen. Ik uh, dat moeten we even zien tegen die tijd. Het is mij net even ontgaan. Hoeveel handtekeningen hebben we? Want daar gaat het erg om. De tussenstand die wij om 12 uur hebben gegeven was 23.500. Nou, we zijn zo druk aan het verzamelen dat ik niet meer heb kunnen tellen. Maar wat ik je wel kan zeggen is dat er natuurlijk veel handtekeningen bij zijn gekomen. Dus ik vermoed... Dat we morgen die magische grens van 25 gaan halen. Daarmee, met alle goede. Daarmee zijn we natuurlijk nog lang niet waar we willen zijn. Maar dan zitten we wel op de helft van het doel. Maar goed, dan heb je, dan heb je vijf dagen van de actie achter de rug. Om het ja. zo te zeggen. Je zou dan daar al op zitten. We hebben nog een hele week te gaan. Plus nog een heel weekend. Ja. Dus die 50 die gaan we halen, toch? Ja, dat moet gewoon. Dat gaat dat, dat, Ja, je dat, moet geloof hebben. Daar maken we ons op allemaal sterk voor. En? Ja. Handjes. Handjes. ja zeg, Doe een oproep. Opnieuw de oproep. Mensen, het is een prachtige dag. Kom naar het strand. We hebben nog fantastische t-shirts waar je ogen pijn van doen. Dan kun je een hullen. En dan kun je vrolijk uh, mede badgasten aanspreken. En handtekeningen ophalen. Ja. Uh, want ja, dan halen we die 50 wel. Dus kom maar op. Goed. Dat is een duidelijke oproep. Uh, nou ja, hier hoef, hier hoef je ons allemaal niet van overtuigen bij, uh, bij CFM. Nee. Wij hebben allemaal getekend. En we zitten zelfs in het oranje. Dus dat, uh, hoe meer het vloekt, hoe beter het is. Hè? Ja. <lacht> Pijn in je ogen. Esther, uh, we zijn druk in de onderhandelingen achter de schermen. Om wellicht zondag ook hier achter de presence te gaan geven. Oh, Ik kan nog niks beloven. Ja. Want we zijn allemaal vrijwilligers. Ja, dus, uh, dat maar... geldt voor mij ook voor de goede orde. Juist, nou oké. Okay. <lacht> <lacht> Welkom ook bij de club. <lacht> Esther, bedankt voor de update. En we gaan elkaar deze week zeker nog... Vaak spreken. Top, dank jullie wel. Goed nieuws van Esther Jansen en kom je handtekening zetten hier bij Talassa. Dat is enorm belangrijk. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable. formidable. Formidable.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 Joh, de stromae en formidabele. Nou, dat weer van vandaag, dat is echt een uh, formidabele. Albertjan, het, het is voor mij ideaal. Ja, het is niet uh, te felle zon. En, uh, nee, ja. je zit nog net goed, hè? Want, zo. Dat gaat mijn huidje. Hè? Ja, zijn huidje weer. <laughs> Ach, jongen, toch. Ja, je kan er tegen of je kan er niet? Ja, volgen. nee, dat is waar. En ik kan er gewoon niet Nou, te. mooie oranje right, t-shirts... Ja, dat is altijd een roze pet. Dat is trouwens een gevonden voorwerp. Ja, echt waar? Die, die lag hier vanmorgen ja, al. Dus okay. Mocht er een klein meisje of een jongen, ik denk een meisje, haar petje kwijt zijn, dus ze kan hem hier komen ophalen. Ja, hij past je goed hoor. Ja, alles, staat bij, alles staat bij hè Nou, loopt uh, Maya rond met uh, flyers van uh, CFM en dat doet ja. ze niet zomaar. Nee, dat is om uh, onze geweldige CFM-app te promoten. Ja, want uh, wil je informatie hebben over, over Zandvoort en over uh, CFM, uw loka de lokale radioomroep. Ik zou zeggen, download de gratis app. Want er staat veel meer informatie op dan dat u denkt. Heel veel. Zoals. Zoals er zijn de evenementen. Het nieuws. Het nieuws. Sportnieuws. Beachcams. Ook dat. Postings. De Kenia Classic. De Kenia Classics, Niet te, ver, niet te vergeten. Nou, en verder kan en je contact, weerbericht, weerbericht contact krijgen en live luisteren natuurlijk en? via de app. Goed, dus mocht u nog niet gedownload hebben... download hem dan nu, de ZFM-app. Gratis verkrijgbaar in... de Play Store, App Store en de Windows Store. Oké. Okay. Wat wil je nog meer? Dus gewoon even zoeken onder ZFM Zandvoort. En je vindt het uh, vanzelf. Nou, gaan we een verzoekplaat draaien. Ja, zo dadelijk hebben we de keuken van Talassa weer nodig. Ja. Jazeker, maar de keuken van Talassa... ja, dat denk ik ook meteen aan uh, Rob Til die daar uh, werkt. In ieder geval bij Talassa. Rob... Ik heb het beloofd, een plaatje speciaal voor jou. Hier is Kenny B in Parijs. Ah ja, jongen, daar komt hij aan. Frisse oh, oh. mm -mm. morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses. op de boel hoge hakken En ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour, mon amour. Marcel, tu es très belle very elle, She is Je suis is a Oh, Je is un petit peu français. Elle est She Ik zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zij de mijne zijn. Ze leken mix van dood, sexy, en aanhoog. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zei zij: Je in Nederlander. Kenny B, je hoorde Parijs bij CFM op de zondagmiddag... Ja, Gert, weer even je oren dicht. Dan gaan we weer tussenstanden in de, ja. in de eredivisie. Uh, AZ tegen Roda JC. Momenteel de tweede helft. 71ste minuut zitten we in. 0 tegen 1 voor Roda JC dus. En dan Vitesse, de andere wedstrijd die vanmiddag om half 3 gestart is. Tegen SC Cambuur. Ook daar de 72ste minuut. 2 tegen 1 staat het op dit moment daar. Ja, je en de, kunt nog een beetje uithouden op strand. Ja, de kraker van de dag. De kraker, ja, kwart voor vijf. Vergeet hem niet. Nee, PSV tegen Feyenoord. Nou. Op het eitje voor PSV. Wij hebben er al een wedstrijd op staan, Rob. Dus kwart dat voor is, vijf gaat hij uh... aanvangen. Goed, wordt vervolgd. Ja, we gaan op net uh, nieuws en uh, weer van uh, vier uur. Ja, dat gaan we doen. Maar tijd, we zijn er nog een uur. Tijd vliegt voorbij, joh. Ongelooflijk. En roep nog even de mensen op om naar het strand te komen, Albert-Jan. Ja, kom, uh, mocht u nog uh, niet in de gelegenheid zijn geweest om uw handtekening te zetten... schroomt u niet loopt u naar iemand toe in zo'n geweldig mooi oranje shirtje. Want daar kan, die hebben lijsten bij zich. En ook hier aan de stamtafel hebben we een lijsten liggen. Schroom niet en zet uw handtekeningen voor een blijvend vrij uitzicht... in de diverse kustplaatsen, waaronder uiteraard Zandvoort. En ik zeg, mooi oranje is niet lelijk. Dank je. <lacht>